Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste bus met vluchtelingen in Kroatië heeft de grens met Slovenië bereikt, nadat de Hongaarse grens vannacht dichtging. Bij de Slovense grens worden de vluchtelingen geregistreerd voordat ze verder mogen reizen. Het treinverkeer vanuit Kroatië is stilgelegd, zodat vluchtelingen niet met de trein naar Slovenië kunnen komen. De Slovense regering zegt de grens open te houden, zolang Oostenrijk en Duitsland dat ook doen. De meeste vluchtelingen willen naar Duitsland doorreizen. Op de basisschool zouden Engels, sociale media en omgangsvormen verplichte vakken moeten worden. Dat vindt een meerderheid van de ouders, blijkt uit het nationale schoolonderzoek van het AD. De minst gewaardeerde vakken op de basisschool zijn drama en godsdienst. Op de middelbare school mogen volgens veel ouders de vakken klassieke talen, godsdienst en culturele en kunstzinnige vorming worden geschrapt. De Mexicaanse politie zit de ontsnapte drugsbaron El Chapo op de hielen. Agenten hadden hem opgespoord in het noordwesten van Mexico, maar El Chapo wist te vluchten. en raakte daarbij wel gewond aan zijn gezicht en been. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is er geen directe confrontatie geweest. Blijkbaar heeft de drugsbaron zichzelf verwond. El Chapo, die eigenlijk Joaquin Guzman heet, is de leider van het sinaloa kartel Drie maanden geleden ontsnapte hij uit de gevangenis via een tunnel die uitkwam in de douche in zijn cel. Steeds meer mensen openen een beleggingsrekening. Zo wordt er door klanten van ING ruim twee keer zoveel nieuw geld belegd als vorig jaar. De bank zegt dat veel mensen tegenwoordig bij een dip op de beurs instappen... terwijl ze vroeger in zo'n geval juist hun aandelen gingen verkopen. Vooral beleggingsfondsen zijn populair. Die steken het geld in meerdere bedrijven en spreiden daarmee het risico. Ook andere banken zien dat veel vermogen verschuift van spaarrekeningen naar beleggingsrekeningen. Door de lage rente levert sparen nog maar weinig op.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 Tread and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 Met Mr. And Mrs. X van MAI. Elsa Visser gaat erover vertellen. En dan voor het nieuws hebben we ook nog het Open Nederlandse kampioenschap: Garnalenpellen. Ja, Zandvoortse ze kan Aresen... het niet, hè, natuurlijk. <laughs> Sorry? Zandvoortse kan het niet, hè? Zandvoortse kan het niet. En uh, ik uh, zou best leuk vinden als ze hier even gingen pellen. Maar ik denk dat dat weer een wishful thinking is. Ja, dat gaat niet gebeuren, nee. Oké, okay, dan hebben we nog twee uur op. Ja, tweede uur hebben we dan Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Die komt praten over het vluchtelingenbeleid Zandvoort. Daar zijn we ook wel nieuwsgierig naar. Het is natuurlijk een hot item in heel Nederland.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 Presenteren. Nou ja, dat is eenmalig, of is dat nee, continu? Nee, nee, dat is, nee, continu. Dat is eigenlijk uh, continu. Het zijn eigenlijk mensen die vroeger bij de BKZ, de Beeldenkunstenaar Zandvoort, Sanford, gezeten hebben. En dat is een groep van ongeveer 40 uh, kunstenaars. En nu met z'n vieren verder gaan. Want ja, met z'n vier kun je meer bereiken. Uh, kun je meer doen eigenlijk dan zo'n grote groep van 40 mensen. Dat werkt altijd wat langzamer en trager. En met z'n vieren kun je dat gewoon veel beter aanpakken. Werkt dat gewoon sneller en efficiënter? Oh, okay. En wie heeft het initiatief genomen en uh, Zegt, met, uh, met wie gaan wij verder? Ja, dat is eigenlijk uh, langzaam ontstaan. Eigenlijk. Mensen die op een gegeven moment aangaven van iets meer te willen dan alleen bij de BKZ, die beeldenkunst naar voor te horen. En gezegd hebben van, nou uh, zijn er anderen die daar ook voor voelen, We hebben toegezocht naar vier disciplines. Ellen doet glas, glaskunst. Uh, Frank doet pop art. Noor doet uh, Noor Brand, die doet beelden. En ik doe uh, fine art, hè, dus schilderen. Ik maak schilderkunst. Schilder dus dat is wel een van de. Um... Ja, dat was eigenlijk een van de.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 En ja. wat hebben jullie als plannen om met z'n vieren te gaan doen? Tentoonstellingen ja. of... Uh... Ja, uiteraard tentoonstellingen okay. doen. Uh, we hebben afgelopen augustus, eind augustus was dat zijn we in Oudmars geweest met z'n ja. We hebben ons als cent voor gepresenteerd ook. Daar in Ootmarsem, het, het, het kunstenaarsdorp. DNA, het kunstenaarsdorp in Twente. Hè. En uh, dat is heel goed bevallen, gewoon. dat ja? ging heel goed. Uh, we gaan dus uh, over twee weken, of andere dus over een week al, hè. Gaan we naar uh, Zwijndrecht, naar de Ara Art Fair. Dat doen we ook met z'n vieren gewoon. Dus we presenteren ons steeds met z'n vieren. En we zoeken uiteraard ook galeries. En daarnaast natuurlijk, ja, uh, is er ook veel gezelligheid. Praten over kunst met elkaar, elkaar een beetje uh, motiveren. Op de rails houden, et cetera, et cetera. Ja, Want dat heb je ook nodig, je natuurlijk. Als je met z'n vier verschillende disciplines jezelf ergens aanbiedt, dan heb je al gauw een galerie ja. vol, zeg ja. maar. Hè. Ja.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 Wat ja, wilst dan? Ja. En voor iedereen wat wilst natuurlijk ja, ja. Kunt u ook nog even zeggen waar Ara voor staat? Want ik weet het niet. Nee, ik hoop het niet. Oké. Okay. Dit het is het Ara Hotel. Het is een van de Valk Hotel. in Oh, dan is het dan de, ARA, de Ara. Ja, ja. Oh, dan het staat het Hotel. daarvoor. Ja, ja, ja. En dat is uh, die daar op, Dus 100 kunstenaars uh, die worden daar uh, ingebracht zeg maar het een weekend, 24 en 25 uh, oktober en uh, presenteren daar hun werk. Ja, eigenlijk. ja.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 goede manier om zich te presenteren. Een mooie manier om zich te presenteren. Want we zeggen er zijn wel veel kunstenaars die dat willen. Maar er is ook een strenge aan Dus het niveau is heel goed. En het is leuk om daar weer eens met andere mensen het contacten op te doen. Heel leuk, en want te praten. Denk, we en allemaal onderhand. Ja. En het is toch maar een groep van, van 200, 300 kunstenaars in Nederland. Dus je komt elkaar steeds weer tegen. En daar dat. ook, uiteraard. Het ja. is wel mooi dat jullie daar dan toch tussen zijn gekomen. Ja, ja, er wordt natuurlijk steeds gebalanceerd. Uh, we hebben het een aantal, aantal keren eerder gedaan.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 Ja, gaat winnen. Kunnen ja. wij ook bellen Rob? Ja, we kunnen nu gelijk gaan bellen natuurlijk, maar dan moet je wel kunnen. Dat is wel <laughs> het punt natuurlijk. Ja. Ja. Het volgende weekend al, hè? Ja. Ja, ja. Het volgende ja, weekend, ja. zaterdag en ja. zondag, ja. Oké. Okay. Van 10 uh, tot 6 uur s avonds, 10 morgens tot 6 uur. Nou, s'avonds. Kunnen wij Centfor ook nog ergens vinden op het internet? Ja, ja? www.centfor.nl Zandvoort dan wel met een S, en gewoon, ja, precies, de, de vorm van het Engelse Vier, Het Engelse Vier, ja, precies. Ja, ja. Dat heeft ook een beetje, laten we zeggen, een linkje met Zandvoort natuurlijk, hè, ja. zit erin. Ja. Ja, dat is natuurlijk de, de dubbel, hè, maar het gaat ook precies, over vier... van Zandvoort, ja. maar dan... Precies, ja, ja, maar het zijn ook vier, ja. vier kunstenaars. Hoe lang eigenlijk bestaan jullie al? Um, half jaar? Nee, een jaar. Een jaar onderhand, ja. okay. dus, uh, En tot nu toe bevalt het heel erg goed. Het is altijd een beetje afwachten van, uh, is er wel een klik en, en gaat het goed samen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 Vereniging in, in Haarlem, een grote. Hè? De kunst zij als doel, de KZOD en zo. Dus ah, iedere, plaats heeft, nou. ja, precies, iedere plaats heeft zo'n beetje zijn eigen kunstenaarsvereniging. Ja. Maar Zandvoort ook, inderdaad. Ja, ik heb ja, leuk, altijd al gezegd: de tijd om de Bergense scholen nu. Uh, hè? Ja, ja, ja, ja. Sorry, ja, ja, ja. de Zandvoortse school. Ja, de Zandvoortse school. De Bergense school. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Alleen is dat over een honderd een, een jaar of zo pas ja, weer precies, Ja, als allemaal dood zijn. <laughs> je moet er nu mee beginnen. Ja, ja, ja. ja.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 En anders dan is het, als je dat helemaal niet weet, een kwestie van even u bellen. Ja, dat kan ook. cent ja. 4nl nou, ja. dat, dat moet er. Ja. We ja. je Willems veel succes en bedankt Dankjewel. voor de, de komst aan ja. de studie. Ja, heel graag gedaan. Dan okay, gaan wij even naar de Dankjewel. muziek. Disseldorp, hebben het helemaal goed gezet, van Music All In. Heel even 30 seconden, wat is Music All In? En dan gaan we luisteren naar jullie, want we hebben wat muziek gekregen. Kokkie, En jij vindt het ook wel? Ja, nou, Music All In is een dames- of een vrouwenkoor. En wij zingen dinsdagavond in de krocht. Onder de bezielende leiding van Inge Stalie, dat is onze dirigenten, sinds een twee jaar.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 van musical in met een prachtig uh, Russisch nummer, uh, onbekend door wie geschreven, maar Ninje is wel heel mooi om te horen a cappella. Dat gaan jullie morgen ook zingen, begrijp ik? Dit nummer gaan we morgen ook zingen. Ja, ja. ja. ja we maar, hebben jullie we doen dus een paar en... nummers a cappella, ja. maar ook heel veel onder begeleiding... van de pianist Theo Wijnen... en we ja. hebben een gastoptreden van. Uh, morgen hebben we ook twee gastoptredens. Uh, Wanda Poots op fluit.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 En het uh, kost 5 euro. Om half drie gaat de kerk open. Ja. En en niet onbelangrijk, ja. want je moet er wel een plekje je hebben. Je moet wel een plek hebben ja. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Hoeveel vrouwen door... zitten er in de in? 23. Ja, het schommelt een beetje. We hebben nu weer twee nieuwe leden erbij. Dus ja, in 23 leden op het moment. 23, 23 of zo, ja. ja. ja we ja. kan altijd de ruimte voor groei natuurlijk. Ja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 Gaat even meezingen totdat het Moment Supreme daar is. En dan moet hij inderdaad, hij of zij of zij natuurlijk een stemmetje. Ja, niet, niet meteen de eerste keer hoor. Nee, zo nee, nee, nee, nee. En dan nee maar je moet op een gegeven moment natuurlijk iemand kijken of iemand goed genoeg is om, om in het ja, moment ja, te zingen. Ja. Ja. nou, de, de vooraf aan zo'n eerste dat je mee wil doen. Even dan doet Inge even kijken hoe, hoe laag of hoog je stem is.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 Verenigd Ja, eerste. Uh, nou, er zitten ook veel dames van buiten Hebben het koor. Dat is wel bijzonder. Daar moet je in. Oh, het is niet dat, specifiek voor dat, uh, nee, de al al niet. Al oh, nee, dat nee. is Nee, dus nee. Heleboel mensen wonen buiten ja. Zandvoort, Aardhout, Benveld, hoofddorp, een, hoofddorp, Sandvoort, Aardenhout, Benveld, Bloemendaal, Hoofddorp. Nee, we hebben echt leuk. van alles ja en nog wat. Is maar uh, ook Tweede Alten zijn hartelijk welkom. Ja, dat, <laughs> dat begrijp ik. Nou, de laagste en de hoogste stemmetjes. Zou u het, het, het koor zelf betitelen, kunnen betitelen als een laagdrempelig koor? Of zegt u nou dat ook weer niet? Nee, het u is niet wel laagdrempelig. Wel iets, nee. Nee. nee, we zijn geen popkoor. En dat nee. is dan vaak wel heel laagdrempelig. Ja. Ja. Omdat er wordt mensen wel, gewoon uh, muziek uh, ja. en tekst uit hun hoofd al kennen. En dat is bij ons... Nou, we zingen natuurlijk wel eens een beetje populair... maar het ligt toch wel iets anders dan echt een popkoor. Ja. Ja. Ja. ja, en toen hebben eens antwoord ook nog een, een echte popkoor. Ja, met, ja. Met, de beach De beachpop ja, die zingen ja, en dat alleen Dat is wel heel wat anders. Hè? Maar wij vinden dat, uh, dat, dat gevarieerde juist leuk. Want ik heb ook niet zoveel met klassieke muziek, bijvoorbeeld. Maar wij zingen ook wat klassieke nummers. En dan denk ik, nou, dan gaan we naar Birds van Anouk, bijvoorbeeld. Nou, dat is dan meer mijn ding. Ja. En zo heeft iedereen in het koor zijn eigen voorkeur. Hè? Die zegt, ja. maar, oh, dat nou, vind maar, ik zo leuk, maar is ja, je ja. doet gewoon mee, en naarmate je het meer doet, dan denk je, nou, het is toch het gaat wel. Ja, <laughs> het is ja. wel leuk. Maar uiteindelijk doe je dan, zing je dan ook wel dingen die, waarvan je zegt, nou, dat past bij mij, dus ja, er is, het is heel ja, fijn. Ja, het is En je ja. hebt ook zelf inbreng, dat je zegt van, nou, ja. dat vind ik zo'n leuk nummer, kunnen we dat eens gaan zingen? Ja, dat leggen we dan voor aan de muziekcommissie, ja. en... Uh, oh, er is ook een muziekcommissie. Ja, ja. ja, ja zijn, het ja, is, ja. is helemaal opgedeeld in kleine commissies. Oh, vertel eens, is dat van de dames zelf? Van de... Nou, de dirigent zit daar uiteraard in, ja? ook. En ook twee koorleden. Dus zij met z'n drieën bepalen zij uh, wat voor muziek er gezongen gaat worden. Maar we hebben wel inbreng wat Els net zegt. Uh, we kunnen voorkeuren uitbrengen en zij bepalen uiteindelijk wat het gaat worden. Wat, waarvan zij denkt, uh, past het beste bij qua stemmen. Dan dat zijn ook. natuurlijk uh, dames die uh, ook heel veel stand hebben van muziek. Ja, nou, de dirigent natuurlijk sowieso. Ja, uiteraard. Ja, dat, dat... En dat is een van de uitkijf. twee dames die bij zitten, die hebben ook echt verstand van muziek, ja. Ja, ja, want dan. Uh... Nou, dat is mooi. Ja. Dus nog even, dat morgen, is het uh, uh, programma van morgen. Ja, morgen 18. zondag 18 oktober. Ja, onder, onder het kader van Classic Concerts. Dat is natuurlijk huh? altijd. Uh, ja, ja, we zijn daardoor uitgenodigd. Wij zijn ja. daar ook zeer vereerd mee hoor. Ja, ja dat is mooi. Want uh, <laughs> ja. Ja, dan krijg je toch ook. Uh, er zijn heel veel mensen die standaard naar uh, de uitvoeringen gaan uh, van Classic dan Concerts. Er zit ook een uh, foto in van ons uh, coach. Er zit een mooie foto van uh, musical all in. Ja. ja.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 bij Tromp en, en nog Trump. aan de kerk. En vanaf ja. half drie aan de kerk. Dus. En vanmiddag de generale repetitie? Ja, twee uur. Spannend, hè? Ja. Maar die is niet voor publiek. Die is niet voor publiek. Nee, weten nee. nee, <laughs> ook van niet, denk ik. Ik zie u schrikken van... Nee, ik niet. Daar mag nog alles fout nee. gaan. en tinker nou, keer overnieuw. En nou, het is, nee, het is, we hebben ontzettend mee. ons best gedaan. En veel geoefend. En... Uh,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 Het opkomen, het af... Achter... Ja. Ja, dus het is gigantisch veel werk En dan weer een, een beetje uitleggen over wat ja, er en zij Ja, dus de blokjes uh, als het ja. ware aan ja. elkaar. En wat ongeveer een solistisch kleine solistjes te opbrengen. En daarvan of zo. Want het zijn natuurlijk allemaal vreemde talen ook. Ja. Ja, ja. ja dat is wel leuk als je... Zullen jullie zingen het in de taal van het land? Ja, ja. ja. we oh, zingen ja. alle talen. Zingen dus ja. We zingen dus ook Russisch. Ja. Dan dan we zingen dus ook Russisch. Ook met Vins en Italiaans en Engels en Nederlands... Ja. ja, we zingen van alles ja, mooi, en nog wat. En, en, en Latijn natuurlijk. Hè? Ja. Dat vindt bijvoorbeeld. Hè? Hoe, is er dan iemand die dus zegt... nee, zo klinkt het goed en zo klinkt het niet goed? Of nou. is dat de dirigent nou, die dat zegt? Met Fins tegen? is dat moeilijk. Want we kennen niemand die dat nee. uh, spreekt. dus jullie hebben... Maar met Russisch. Met dus, ja? dat Russische ja. nummers. Uh, was, is wel leuk. Want er wonen wat Russen in, in Zandvoort. En die hebben we uitgenodigd. En die hebben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 Ja, mooi. Uh, nou Heel veel succes, zou ik zeggen, morgen Dankjewel. In, dankjewel. het uh, ja, programma. Ja, ja. oké. Okay. Bedankt, graag ja, gedaan. En bedankt ja. voor de uitnodiging. Ja, graag ja. uh, uh, gedaan. Wij ja, hadden ja, nog nee. het idee dat u zo, samen nog iets zou zingen. Nou, nou nee, ja, wij sparen onze stem <laughs> volgende Precies, dat ja, ja, ja, ja. Ja. zeiden we al tegen elkaar. Dat gaat vast niet gebeuren. <laughs> nee. Nee. Nou, Veel plezier in ieder geval morgen. in de. hartstikke de bedankt. En wij gaan gepast muziek draaien erachteraan. Ha <laughs> En die de koffie opdrinkt, en dat is ook belangrijk, uh -huh. want anders wordt hij koud. Uh, tegenover ons twee heren, we gaan het hebben over iets uh, typisch Zandvoorts. En uh, ja, dat is uh, gewoon heel leuk. Het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Tegenover ons Ton Aris en uh, Martin Draaier. Ja, goedemorgen. Leuk goeie dat moeien. jullie er zijn. Ja, uh, welkom. Ja, wie mag ik het eerst het woord geven? Nou, door Martin. Martin? Ja. Als, ja, we gaan, uh, ja, we gaan uh, aanstaande ja. zaterdag weer uh, een prachtig feest houden in, uh, in Telassa. Het Open Nederlands Kampioenschap uh, Garnalenpellen. Uh, de inschrijving die, die start zo uh, rond vier uur. Uh, uh, met begeleiding van het uh, duo Hij en G uh, En uiteraard uh, Wim Mendel als, uh, als DJ. Dus we gaan uh, meteen goed van start. En uh, zo rond kwart over vijf zullen we gaan, uh, gaan starten met uh, de eerste ronde voor het pellen. Dat zijn alle pellers die, die, uh, die gaan dan pellen. En op basis van het uh, gewicht wat ze uh, gepeld hebben, wordt er een scheiding gemaakt uh, tussen de profpellers en uh, de recreanten. Uiteraard. Dat, dat gaat op basis van het gewicht? Dat gaat op basis van het gewicht, ja. welk gewicht, uh, is het, wel, wat is het criterium? Uh, er is geen criterium. Het is gewoon het gewicht wat uiteindelijk bepalend is of je naar de profpellers toe gaat of naar nee, de. Nee, maar ik, dat, dat begrijp ik. Maar stel, uh, gaat het 2 uh, kilo, 3 kilo? Ik noem maar iets wat. Hoe, uh, hoe werkt dat? Nee, het wordt, ma er, er wordt maar 10 minuten gepeld. Ja? Dus dan, we praten dan in grammen. In, in grammen. Gram, nou, maar kilogram is ook wel gram. Maar... Ja, nee, dan praten we in grammen en dan wordt er gewogen. Ja. Ja. En dan en dan. En dan wordt er een scheiding gemaakt tussen. Laten we uitgaan van 40 deelnemers. Worden er uitgegaan van de 20 beste en de 20 minder goed Oké, okay, op die manier. Ja, ja, ja, dus eigenlijk ja. als je heel goed doet. Dan ontstaan er twee groepen. Dan je best doen. En, en dan ben je net in die andere ene... groep te richten. Als je dat wil, ja. Ja, ja, ja, ja. En de ene is dan de prof en de ja, andere de ja, amateurs. De recreanten. En die Lekker, kunnen beide natuurlijk weer in de tweede ronde. Die dan? Ja, ja, ja, ja. Die ja, gaan dan in de tweede de ronde. Dezelfde dus prijzen, er is verder geen onderscheid is nee, ja. alleen... Als je tegenover iemand zit die daar een half bakje vol heeft... en jij hebt er al drie liggen... dan op die manier is de klasse een beetje bij elkaar gekomen. Ja, oké. Waar komen de granalen vandaan? Zijn ze gewoon hier uit de zee gehaald? Ja, ja, dat, dat is ja, wel de bedoeling. We doen ons best om, maar uh, momenteel is het een slecht granalenseizoen... want er wordt nog niets, nee, echt niets ja. gevangen. Dus nou ja, dan komen ze van een bootje wat wel voor de Lassa langs vaart... maar dat wordt dan donderdag in de meiden opgehaald. We gaan uit van zo'n 50, 60 kilo wegpellen. Ah. Ja. Nou, ik, zie, ik zie ze wel uh, trekken door de zin. Ja, de ze doen de best. Ja, maar waarom, uh, er zit niet veel. Met, met, veel, uh, veel minder. Met de kroon is dat nog uh, niet te vergelijken met vorig jaar. Nee. Okay. Heeft dat een oorzaak? Nou, ja, het weer denk ik dat de oorzaak is. Dat is niet, niet warm genoeg geweest? Ja, of, of, of, of niet koud genoeg, ik ah, weet het niet. Nou. Daar heb ik uh, weinig verstand van. We hebben een kampioenschap, doen daarna nou alleen zandvoerders aan mee? Of hebben we echt. Uh, nou, dit echt jaar is het heel internationaal, we hebben drie Duitse inschrijvingen, dus dat is wel leuk. Dat oh, is wel mooi, hè? Ja. ja. En, en daarnaast dan? hebben we alle. Alle, alle vijf ja. Geschreven. En alle badplaatsen hebben we. En hebben die we. komen ook. Ja, ja. Maar die, die Duitse. In, dat zijn dus mensen die daar dus ook garnalen pellen. Bedoel, nee hoor, de ene is een journalist en die gaat ook een interview maken, maar die heeft gezegd ik wil wel meedoen. Dus nou, oké, okay. Ja, iedereen op... moet ook eigenlijk mee kunnen doen, dus, uh, ja, het ja. maakt ja. niet ja. uit wat je pelt. Ja, het is een open, hele open. happening. Maar het is volgens mij ook niet, uh, niet iets, iets simpels, je moet even weten hoe je dat dus doet. Niet het iedereen wordt voorgedaan. Kan dat... Oh, het wordt voorgedaan. Ja, ja. Oké, okay. okay. en dan uiteindelijk ligt daar dus natuurlijk een hoop gepelde garnalen. Ja. Wat gaat daarmee gebeuren? Die worden verwerkt in hapjes en die kun je daarna zelf weer opeten. <laughs> dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, ja. Dus uh, de dus keuken meer... van Tolassa uh, verwerkt dat tot hapjes. En, uh... Dus hoe meer je pelt, hoe lekker de ja. afloop ja. voor jezelf is. Dat ja. vind ik wel een heel ja. goed nou, ja, uitgangspunt. De, ja, de mensen die uh, komen kijken, want er zijn ook heel veel kijkers. Ja. Uh, die mogen oh, uiteraard van. ook genieten van de, van de lekkere hapjes ja, die gemaakt die mogen worden. Ja, en die dan kijken en rondlopen en aanmoedigen. En zeggen, dat doe je ja. helemaal niet goed. Ja. Ja. Van de Zandvoortse deelnemers, hoeveel zijn dat er ongeveer? Nou, dat is wel het grosste, meer dan 90 procent. Ja. Ja. En daar ontstaat al een strijd hè, tussen de familie Bluis en uh, meneer Laarman. En, uh, van oudsher weer van, Ja, dat, dat zijn toch altijd de mensen die in de prijzen zitten. Ja. En dat Want vorig natuurlijk... jaar was inderdaad een van die families was in, in de van amateur. Van ja. ja, ja. ja. ja. Ton Laaman bij de profs en Leider Drommel bij de recreanten. Ja, ja, de, die precies. moet dus dit jaar verplicht bij de profspellen. Dus de winnaar van vorig jaar moet een stapje hoger. Ja, gepromoveerd de zeg maar. Het ja, ja. Ja, is wel leuk dat je dat zelf in de hand hebt. Dat is, uh, ja, dus dan ja. weet je inderdaad wat er gebeurt als je heel erg je best doet. Ja.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 Ja. dus Apple Vloet sponsert vier Lauda Hardy uh, de Griek Saras, en Casino de, Casino en uiteraard het, het, het, het Talassa met de, en en Talassa ja nou dat is wel uh, ja je hebt, nou, de eerste zes is wel mooi want dan heb je sowieso twaalf mensen in, die een ja. prijs krijgen al ja. van de veertig dus ja. ja. heel gezellig gebeuren en dat uh, dus, gaat dus er wel plaatsvinden is nee? dus volgende week zaterdag volgende week zaterdag ja. Ja vanaf 4 uh, uur start, uh, start de inschrijving. En dan is het de bedoeling dat we zo rond kwart over vijf gaan starten met de eerste ronde. Ja, dus je kunt je niet van tevoren inschrijven. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Op uh, www.degarnaal.nl, ja. De, de, de ganaal dan met ganaal? A e, waarschijnlijk? AE. Nee, de ja? ganaal op, op Zandvoort geschreven. Ja. Op Zandvoort gedaan, ja, ja precies. En, maar, uh, bij de Lassa? Uh, want de, dat is, het is net geen stichting, we hebben niet een officieel bestuur, we staan ook niet officieel ingeschreven, maar de groep wil wel de vrijheid hebben om het zelf te organiseren. Ja, maar ik ja. bedoel, het was toch op zijn zandwoord de Garnaal? Ja. ja, de Garnaal? De Garnaal. Ja, mooi toch? Ja, dat het ja wel en, met, uh... en met AE, dus ja. dat is. Uh, ja.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 Nee, nou. nee, want dat luistert niet Als er uh, velletjes in zitten, krijg je daar strafpunten voor, of like, straf, Strafseconden in dit geval. Mogen? Nee, strafgrammen. Strafgrammen? Ja, sorry. Ja. Staf, strafgrammen? Ja, je mag ja. geen vellen erin hebben. Mogen, uh, ik vind dit niet een leuk woord voor. Uh, strafgrammen. Nou, weer, weer er... Strafgrammen? Ja, wat moet je het anders noemen? Heel goed. nu nee. nee, nee, nee, nee. wordt in ieder geval wou, begrepen wat ik bedoel. Ik die houden we erin. Ja. <laughs> ja prima. <laughs> Ja, het enige wat ik kan zeggen is heel veel plezier eigenlijk en veel succes uh, met dit kampioenschap. Ja, de Antwoorders die luisteren, kom in ieder geval langs. Maar alsjeblieft, doe mee. Ja. Is, uh, maar kijken is natuurlijk ook heel leuk, hè? Kijken is heel leuk. Ja. Ik hoop dat ze er allemaal in passen. Uh, ja, dat ja, is best wel zoveel druk, ja. Ja. en we nou, hebben uh, is... deze keer uh, niet een shanty maar twee accordeonisten. Het is echt geweldig wat daar welk gaat gebeuren. Zei dat? Hij en gij. Oh, hij en gij. Ja, dat was het. Oh, ja. Sorry. Yeah. Dat ja, dus die komen uit uh, Eck en Wil. Eck en Wil ligt uh, bij Tielinne in de de buurt, ja. dus dat is. Uh, ja. okay. nou, volgende week zaterdag, dus uh, Talassa. Vanaf 4 uur is de deur open, inschrijven. Ja. En uh, de Open Nederlands kampioenschap gaan halen op Heel veel ja. succes. Dankjewel Martin uh, Dreijer en uh, Tom. Heel veel Arisse. succes. Graag gedaan. Uh, naar de muziek toe. Goedemorgen, Zandvoort gaat verder met wat uh, ja, laatste nieuwtjes die we binnen hebben gekregen op de redactie. Allereerst natuurlijk het winterparkeren. Op 21 april uh, in het voorjaar is door de gemeenteraad een voorstel aangenomen om in Zandvoort het winterparkeren weer in te voeren.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 NL. Goed, nou dan gaan wij eruit met wat muziek en het nieuws. En dan komen we straks bij je terug voor deel 2 vanuit het Hoge.